Kort voor de eenmansactie had de Russische president Poetin... zijn jaarlijkse persconferentie gegeven vlak bij de geheime dienst. Het bleef lang onduidelijk wat er precies was gebeurd. Voor de Russische autoriteiten is de schietpartij een schok... omdat de FSB onaantastbaar geacht wordt in Rusland. De politie heeft in Den Haag opnieuw een lid van de Italiaanse maffia-organisatie Camorra gearresteerd. Het gaat om de 58-jarige Haagse ondernemer en pizzeria-eigenaar Dario P...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 Wait in line. Can you just, just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. learn learning 'cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? And chasing our demons down an empty road. Been watching our castle turning into dust. Escaping our shadows just to end up here once more. And we both. Like a child Le porturetta donc et la jolie cloche ding -dindon. mais boum quand notre cœur fait boum boum et c'est l'amour qui hey, hey, boum quand notre cœur fait boum tout à guérir les boum et c'est l'amour qui s'éveille.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 What a brilliant idea I'm a bad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 In line, you you just, just take take drink with with Thanks. thanks later bitches Leave our hope behind. Drive yeah, till the day breaks night. She drove that.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 Al fijne dagen en